9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal het laatste nieuws over Egypte. En we spreken de financiële topman van NSNS Reaal over de winst die weer wordt gemaakt. Nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemt de machtsblokken in Egypte volkomen onverzoenlijk. Hij hoopt dat er genoeg mensen zijn die het pad naar democratie kunnen herstellen. Dat zei hij in het Radio 1-journaal. De tragiek. Voor Egypte is natuurlijk dat de militairen volkomen uh, onderschatten hoeveel steun de moslimbroeders hebben. Uh, maar de moslimbroeders tegelijkertijd ook volkomen overschatten hoeveel steun ze hebben. Uh, het land is echt verdeeld. Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse toeristen aan in de hotels te blijven zolang het in Egypte onrustig is. Onderzoeksinstituut Altera van de Wageningen Universiteit... vindt dat er duidelijke afspraken moeten komen... over oude gierkelders en rioolbuizen. Want daarin zitten steeds vaker malaria-muggen, zegt Altera. Vooral de gierkelders die dus leeg zijn, al een jaar of vijf, zes waar regenwater in opgehoopt is en waarin van de rest mest afbreken... en daar groeien die larven van de mug. Zo'n gierkelder kan zo'n 2 miljoen muggen bevatten. Na uitbraken in Twente, Noord-Limburg en Brabant... is nu de gemeente Barneveld aan de beurt. Overigens is de kans dat de steekmug malaria overbrengt klein. De ziekte kwam de laatste jaren in Nederland alleen voor... bij mensen die terugkeerden uit tropische landen.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 In het Mont Blanc gebied in Frankrijk is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man van 29 was met twee anderen aan het klimmen in het skigebied Grand Montet, vlakbij Chamonix, toen hij viel. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het weer was goed. Een reddingsteam kon niks meer voor de man doen. Twee anderen bleven ongedeerd.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 Dan het weer nog. In het noordwesten wat regen, verder droog en vooral in het zuidoosten zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon en nog wat warmer. Warmer dan vandaag. 22 tot 26 graden. Verkeersinformatie blijkbaar. Nog steeds een file, Johnson Hoka. Ja, nou, twee stuks. Zij betalen 9 richting Almstolveen. Daar staat tussen de knooppunten raastop en Bad 3 kilometer. En op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Daar staat bij Moorgestel 2 kilometer. Derivaten zijn heel gevaarlijk, hoort u zo. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie.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 Zo mixt het komisch duo Igoudes e Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robertosummernights.nl. Het NOS Radio journal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over negen. Spaarders haalden massaal hun geld weg bij SNS Real, Maar inmiddels keren ze ook weer terug. Straks de topman, financieel topman. En we dachten dat we dit bij de banken en handelaren niet meer zouden horen. Greed is good. Greed ja. is right. Maar bij JP Morgan Chase zijn toch weer bankiers in problemen gekomen. Maar eerst Egypte, want daar worden vandaag veel slachtoffers van de gevechten van gisteren begraven. Na een relatief rustige nacht is de woede over de harde ingrepen... door het leger groot. De regering spreekt van 278 slachtoffers. Volgens de moslimbroeders zijn dat er veel meer. Volgens onze correspondent Sander van Horen in Caïro is een hogere inschatting ook wel reëel. De beelden bijvoorbeeld van uh, dat plein voor die moskee vannacht. Dat was een grote vuurzee. De tentjes die daar stonden, die brandden, uh, de moskee die brandde. En vanmorgen toch ook wel beelden gezien van lichamen verkoold die daar...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 Praten deden de partijen al niet. En een nieuwe dialoog is volgens Timmermans voorlopig ver weg. Het land is echt verdeeld in een grote groep mensen die volledig steunen wat het leger doet. Het leger is zeer, zeer populair onder de Egyptenaren. En aan de andere kant is er ook een grote groep mensen die per se willen dat president Morsi terugkeert. Nou, dat laatste zal niet gebeuren. Men zou uh, op een compromis uit moeten komen... maar op dit moment is men volkomen onverzoenlijk van beide kanten. Ja, dat heeft dus ook gevolgen voor uh, Nederlanders die naar Egypte afreizen. Minister Timmermans zei vanochtend bij ons dat uh, hij toeristen aanraadt... om in de resorts en hotels te blijven en sowieso niet naar de steden te gaan. Meer over Egypte vindt u op onze website. Daar uh, onder andere hoe het vannacht is geweest. En we houden u uiteraard de komende dag uh, op de hoogte over uh, hoe het gaat in bijvoorbeeld Cairo en Alexandria. Het is tien over negen. Ze beloofde beterschap op Wall Street... na het instorten van de financiële markt in 2008. Maar terwijl de wereld nog steeds herstellende is van de economische crisis... dient het volgende bankenschandaal zich alweer aan. Deze keer bij de zakenbank JP Morgan Chase. Twee beurshandelaren zijn aangeklaagd... voor onder meer fraude en valsheid in geschriften. Ze probeerden verliezen te verbergen. Die zijn inmiddels opgelopen tot vijf miljard euro... Correspondent in Washington, Wouter Zwart, over wat deze heren bezielden. Ja, het ging om de handel in zogeheten derivaten. Dat is een uh, ingewikkeld be uh, beleggingsinstrument... waarbij uh, de waarde van zo'n derivaat gekoppeld is aan, uh, aan een ander goed. Bijvoorbeeld een, een aandeel of, of olie. Nou, je kunt daarmee gokken op bijvoorbeeld de gezondheid van een bedrijf. Nou, dat is uh, in het geval van deze heren... op het uh, J.P. Morgan-kantoor in Londen helemaal fout gegaan. Zij hebben verliezen geleden van enkele honderden miljoenen euro's. En die verliezen hebben ze vervolgens maandenlang weten uh, verdoezelen... Uh, in de boekhouding, eh, totdat het helemaal uit de hand liep... en dus uiteindelijk die schuld opliep eh, in de miljarden. Maar Wouter, hoe kan dit nou? Want Amerika gaat er prat op dat het na de bankencrisis in 2008... de bankensector heeft doorgelicht, de regels heeft mm -hmm. verscherpt. Dat blijkt toch niet zo waterdicht geweest te zijn. Nee, daar, daar lijkt het inderdaad op. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld wel uit het feit dat dus die handelaren... Uh, maandenlang hun uh, gang konden gaan uh, bij dat bedrijf... en dat er pas uh, echt kort geleden alarm is geslagen. En zelfs toen nog, moet ik zeggen... Uh, toen die, die eerste schokkende cijfers naar buiten kwamen als het ware... toen uh, presteerde de CEO, dus de baas van J.P. Morgan Chase... het echt nog om te stellen dat dit waarschijnlijk wel... een storm in een glas water uh, zou worden. Nou, daar is hij inmiddels zwaar op teruggekomen. En uh, de hoofdaanklager in deze zaak die noemt het dus geen storm in een glas water... maar een perfect storm van strafbaar gedrag door deze mensen. Nou, hij heeft uh, uh, al aangekondigd dat hij ook naar de hogere bazen van deze bank zal uh, kijken. Omdat uh, ja, het vermoeden is dat die handelaren in, in Londen van hoger hand... en dat bedoel ik dus het hoofdkantoor in New York... opdracht zouden hebben gekregen om ja, te handelen zoals ze dat nu gedaan hebben. Ja, en dus krijgen zij de autoriteiten achter hun broek aan. Is dat dan het voorbeeld Precies. van de nieuwe harde lijn op Wall Street? Ja, die, die FBI die is er met zijn hele hebben en houden opgesprongen. Is buitengewoon agressief uh, te werk gegaan. Klaagt deze heren ook stevig aan. Vraag is of dat ook echt gaat lukken. Want die twee verdachten die zijn op dit moment spoorloos. Uh, ze zijn op vakantie, zeggen advocaten. Andere mensen die vrezen gewoon dat ze proberen uh, te vluchten. Nou, Amerika die praat nu met Groot-Brittannië over, over eventuele uh, uitlevering. Maar ja, wat toch wel een beetje apart is. Kijk, dit is inderdaad heel streng, zoals men nu is. Terwijl uh, aan de andere kant zie je ook dat de aanklagers ja, verwarrende signalen afgeven. Bijvoorbeeld uh, een derde beurshandelaar die betrokken was bij deze zaak... die mag zijn straf ontspringen als hij meewerkt... aan uh, ja, het, het aanklagen van, van de andere twee, van zijn voormalige collega's. Er zijn dus wel mensen die zich afvragen of dat wel helemaal uh, zuiver op de graad is. Correspondent Wouter Zwart in Washington over het schandaal bij J.P. Morgan Chase. En over risico-besef gesproken, dat ging dus bij uh, J.P. Morgan Chase niet helemaal goed. Hoe is dat eigenlijk bij SNS? Zometeen de financieel topman. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1 Journaal. Afgelopen jaar zijn uit Burma tenminste 35.000 moslims van de Rohingya-minderheid weggevlucht. Met bootjes gaan ze op zoek naar een beter leven. En ze lieten hun verwoeste dorpen achter zich om via Thailand Maleisië te bereiken. Of liever nog Australië. Maar de meesten blijven steken in Thailand, waar ze nu prooi zijn voor mensenhandelaars. Een van hen is Ahmad. Hij vertelt aan correspondent Michel Maas hoe hij zich vrij moest kopen... en hoe hij nu leeft zonder papieren en zonder hoop. Met een kleine houten boot hebben Ahmad en 120 anderen de barre overtocht gemaakt. We deden er 15 dagen over om Thailand te bereiken... We aten maar één keer per dag, dronken één glas water per dag. Maar het was gauw op. De laatste dagen hadden we alleen nog maar droge, harde restjes reis. Opgelucht gingen ze dus in Thailand aan land. Maar daar werden ze al opgewacht. Er kwamen gewapende mannen. Ze schoten in de lucht. We moesten op onze knieën op het strand met de handen in de nek. We waren doodsbang, zegt Ahmad. Hij weet nog steeds niet of het militairen waren of politiemannen. Hij weet alleen dat ze uniformen droegen. Ze brachten ons naar een eiland en daar werden we naar een plek in het bos gebracht. We moesten op een plastic zeil gaan zitten en werden omsingeld door Thaïse bewakers. Die hield op een gegeven moment een telefoon bij mijn oor. En iemand sprak met mij in mijn eigen taal. Hij zei: Heb je familie of kennissen in Maleisië? Bel ze dan en vraag ze te betalen. Dan laten we je gaan. Ahmad kende gelukkig mensen uit zijn eigen dorp. die nu in Thailand woonden. Die brachten het geld voor zijn vrijlating bij elkaar. De prijs was 50.000 baht, Zo'n 1200 euro. En wie niet kon betalen? Wie niet betaalde, werd geslagen en gemarteld tot ze wel betaalden. Wie dan nog geen geld kon opbrengen, werd verkocht aan de vissers... om op hun schepen te werken. Ahmad had dubbel geluk. Hij kreeg niet alleen zijn vrijheid, maar vond bovendien werk... bij een hulporganisatie voor Rohingya. Hij kookt nu eten voor vluchtelingen die gevangen zitten in een detentiecentrum in de buurt. Hij verdeelt het eten over plastic zakjes die hij straks met de brommer naar de gevangenis brengt. Hij neemt daarmee een groot risico. Hij heeft zelf geen papieren en kan elk moment worden gearresteerd en opgesloten. En dat beseft hij maar al te goed, elke keer als hij naar het detentiecentrum gaat. Ik beweeg me vrij, ik ga in en uit, maar ik ben een gevangene. 24 uur per dag ben ik bang. Altijd is die angst bij me, de angst om te worden opgepakt. Dan Toch gaat hij ook vanmiddag weer op pad, al is het niet pakken. Ik zie hoe mijn lotgenoten daar zitten in een kooi, hoe ze lijden. Ik ben bang, want ik weet, als ik word gearresteerd, zit ik daar ook in die kooi. Files niet in het zuiden, maar op en rond Amsterdam. johnson Hoken, waar staan ze? Klopt inderdaad. Ze op de A8 naar Amsterdam. Twee kilometer voor knooppunt Koenplein. Op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunt raastop en, en Bottoevendorp 3 drie kilometer. SNS real ziet het vertrouwen en de spaarders terugkomen. Nou, ja, zo gaat dat. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Viva la vida.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 10 minuten voor half tien. Bankverzekeraar SNS Reaal lijkt in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Met Kernactiviteiten bankieren en verzekeren werd over de eerste zes maanden een netto winst behaald van 204 miljoen euro. De problematische vastgoedportefeuille Property Finance zorgde er wel voor dat onderaan de streep er een verlies voor SNS Real staat van bijna 1,6 miljard euro. We hebben contact met de financieel directeur van SNS Real, Maries Oostendorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het um, in het algemene zin met de bank? Hoe zou u op dit moment um, de situatie van SNS Real omschrijven? Nou, u zei het al: uh, SNS Real is in rustig vaarwater terechtgekomen na de nationalisatie. We hebben herstel gezien van uh, klantvertrouwen, uh, nieuwe instroom van, uh, van spaargelden. En uh, ja, eigenlijk gaat het uh, wat ons betreft heel goed met uh, SNS Real. Hm. Maar die molensteen van Property Finance, hangt die nog steeds zo zwaar om de nek? Uh, nee, die hangt uh, niet meer om de nek van SNS Real. Dat verlies, dat uh, is overigens geen nieuw verlies. Dat hadden we al aangekondigd bij de presentatie van de jaarcijfers 2012. En dat verlies dat reflecteert de waarde waartegen SNS Real Property Finance zal verkopen aan de staat in de vorm van een nieuwe vastgoedbeheerorganisatie. En dan, uh, ja, dan sluiten wij het boek Property Finance... en kunnen wij uh, ons volledig richten op wat wij willen zijn. Een uh, eenvoudige bank, een eenvoudige verzekeraar... die uh, winst maakt, niet te veel, en heel goed uh, uh, zijn klanten bedient. Mm -hmm. uh, bij een verzekeringsbedrijf gaat het niet uh, goed. Hè? Wat, wat, waar, waar, waar zit hem dat in? Verzekeraars en wij ook hebben last van uh, de structureel lage rentes... Um, en uh, daar moeten we ons op aanpassen. Um, en die aanpassing die kost, uh, die kost tijd. Um, maar de premies staan onder druk. Uh, de kosten moeten goed in de gaten worden gehouden. Uh, de rendementen die we kunnen behalen staan als gevolg van de lage kapitaalmarktrentes onder druk. Ja, daar moeten we ons op aanpassen. We zijn niet de enige die daar, uh, die daar last van heeft. Maar commercieel uh, draaien de merken Zwitserleven en Reaal overigens heel goed. Mm, heeft dat consequenties voor... Um... Uw klanten bij de verzekeraar? Nee, dat heeft uh, geen consequenties. We wij wij hebben een, een, een goede solvabiliteit. Die is weliswaar wat gedaald. Die staat wat onder druk. Maar uh, we houden daar goed uh, heeft, een oog op. U heeft genoeg geld in kas. We hebben genoeg geld in kas. Ja, daar hoeven onze klanten zich geen zorgen over te maken. Ja, en verstrekt u dan ook uh, naar hartelust kredieten? Zijn er veel aanvragen? Met andere woorden, ziet u dat de economie wat opveert? Of nog niet? Mm, wij Tekenen van van herstel. Dat is ook de reden waarom wij hebben aangekondigd dat we ons marktaandeel in de hypothekenmarkt willen laten stijgen. De afgelopen jaren zijn de acceptatievoorwaarden aangescherpt. Um, we hebben uh, gezien dat uh, de prijzen in de woningmarkt zijn gedaald. Of het ergste ach, het, het is achter de rug, we weten natuurlijk nooit precies waar de bodem ligt, maar nogmaals, het, het ergste hebben we gehad. En wij denken dat het uh, echt een goed moment is om de marges die we nu kunnen maken op de hypothekenmarkt te vertalen naar een, uh, een hypotheekrenteniveau waar wij ons marktaandeel weer kunnen laten stijgen. Okay. En, en zo hopen we een kleine bijdrage te geven aan... Uh, te leveren aan uh, nou, wat we dan zouden kunnen noemen... een klein herstel ook op de woningmarkt. Ja, want dat kan ook uh, aangeslingerd worden vanaf de onderkant... via financieringen die u doet. Uh, we, we spraken eerder met Jan Homme van ING. Die merkte toch nog wel dat door de recessie... leningen uh, slecht worden terugbetaald. Uh, hypotheken ook, bedrijven die in de problemen zitten. Hoe, hoe, wat merkt u daarvan? Wij zien uh, gelukkig wel een afvlakking van uh, het aantal mensen... dat in de problemen komt met uh, de aflossing en rentebetaling op hun hypotheken. Wij proberen overigens ook daar heel uh, actief uh, onze klanten op voor te bereiden. Wij uh, benaderen zo'n uh, 10.000 klanten... waarvan wij denken dat de waarde van hun woning... mogelijk niet in de goede verhouding staat tot de en Dan ja. proberen we te voorkomen dat ze in de problemen zijn. We proberen echt samen met hen door deze moeilijke tijden heen te komen. Dus wij proberen daar een hele actieve houding in te nemen. En um, ja, nogmaals, we zien nog altijd wel dat het een, een moeilijke markt is... maar het vlakt wat af. Ja, um, dan worden er allerlei alternatieven bedacht hè, om te financieren. Bijvoorbeeld het kabinet zou met het plan spelen... om kapitaal- of levensverzekeringsgeld vrij te spelen... om hypotheekschuld te verlagen. Zou je dat een goed idee vinden? Ja, die plannen die, uh, hebben we alleen nog maar uit de krant gelezen. Dus ja. het is moeilijk om daar nog op te reageren. Het zou in een individueel geval een, een, een, een goede oplossing kunnen zijn... of dat in zijn totaliteit zo is, vinden we op dit moment moeilijk te beoordelen. Dus vinden we het ook moeilijk om daar nog commentaar op te geven. Hoe staat het met de gesprekken in Brussel? Want SNS-Giaal heeft voor de tweede keer staatssteun gekregen. Daar letten ze zeer uh, strikt op vanuit Brussel. Uh, je moet een reorganisatieplan indienen. Hè? Het zijn allemaal eisen waarin het moet voldoen. Hoe zijn die gesprekken? Het plan dienen we uh, volgende week in. Um, daar kunnen we verder inhoudelijk nog niks over zeggen, want de, de besluitvorming van de Europese Commissie is nog niet afgerond. Het enige wat ik erover kan, kan zeggen is dat we, we doen die gesprekken samen met het ministerie van Financiën. Mm -hmm. Dat ze in een uh, ja, hele goede, constructieve sfeer verlopen. Um, we hebben in hoofdlijnen uh, het, hetzelfde beeld over wat het herstructuringsplan zou moeten bevatten en wat eruit zou moeten komen... Um, en we hebben de goede hoop op dat voor het eind van het jaar de Europese Commissie een beslissing neemt... Waar waarmee wij dan volledig uh, definitief aan de slag kunnen met de herstructurering van, uh, van SNS-Riaal. En dus die, betekent dat dan een mogelijke splitsing, zoals dat bijvoorbeeld gegaan is bij ING tussen de bank en de verzekeraar uiteindelijk? Wat ik heb uh, aangegeven is dat we met Brussel hebben afgesproken, zolang die gesprekken nog lopen dat we daar geen, uh, geen mededeling over kunnen doen. Dat zouden we op zich best willen, maar dat is niet verstandig. De, de, ja, de, de conclusies uh, zijn nabij, maar nog niet definitief. Dus daar moeten we nog even op wachten. Dat, uh, dat zou ik graag in een volgend gesprek uh, over een tijdje bij u toelichten. Nou, graag bij deze. We gaan daar uh, op letten, meneer Oostendorp. En uh, nodig u uit om bij ons weer uh, een toelichting te komen geven. Dank, u, Dank wel. u wel. Goedemorgen. Bijna half tien. We gaan nog even terug naar Cairo... Leven, daar komt ze langzaam op gang. Van der Van Horen uh, is in de Egyptische hoofdstad. Vertelde net al dat die ochtendspits aarzelend om gang komt. Dat je echt wel merkt dat daar gisteren veel geweld is geweest. Uh, Sander, um, hoe is het nu op straat? Uh, nou, dat aarzelende, dat is het nog steeds wel. De brug over de Nijl, uh, die zijn... Ja, het heeft geen uh, verhouding tot wat het normaal gesproken zou zijn. Normaal gesproken zou het verkeer helemaal vaststaan. Um, ik weet niet of mensen nou...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 Vandaag worden de slachtoffers begraven. Dat levert altijd veel emotionele taferelen op. Wat, wat verwacht je van vandaag? Ja, en ik uh, denk dat die begrafenissen vooral buiten Cairo uh, zullen plaatsvinden. Uh, kijk, je kunt je voorstellen als er zoveel onduidelijkheid is over het aantal doden dan uh, ook over wie het zijn. Maar het beeld wat ik nu een beetje krijg is dat heel veel mensen die uh, op dat plein gedood zijn... toch van buiten Cairo zijn uh, gekomen en uh, daar dus ook begraven zullen worden. Dus of er één grote massale plek is... waar veel van die uh, families, rouwende families, uh, elkaar tegenkomen... dat weet ik niet. We zullen dat echt moeten afwachten. Nog even, minister Timmermans van Buitenlandse Zakenstander... zijn net bij ons dat een dialoog tussen beide kampen... maar weer moeilijk op gang zal komen. Heeft hij gelijk? Zal de internationale diplomatie nog wel zin hebben? Um, ze zullen het in elk geval proberen, gewoon omdat Egypte te belangrijk is. Maar gisteren verscheen er een reconstructie van die uh, westerse bemiddelingen. En uh, daaruit komt toch het beeld naar voren dat er een plan lag. Een veilig uh, weer heen komen voor Morsi, um, wat maatregelen wederzijds die vertrouwen moeten wekken. En dan uiteindelijk een politieke oplossing. Uh, dat bericht wilde dat de moslimbroeders daarmee akkoord gingen, maar dat het leger die moslimbroeders tot op het laatst niet vertrouwde en er dus niet mee akkoord ging. Uh, dat bericht vertelde ook dat Westerse leiders het uh, uh, leger tot op het laatst gewaarschuwd hebben, doe dit niet. En dit is dan wat er gisteren gebeurde. Een dag in Cairo, een dag in Egypte met heel veel geweld, heel veel doden en nog niet eens duidelijk hoeveel precies. Sander van Horen vanuit Cairo. Hij houdt u op de hoogte van wat daar gebeurt vandaag in de stad. Zo zijn wij aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Wij wensen u een hele fijne dag. Nou, de Körpershoek gaat zo het stokje van ons... Ja, goedemorgen, nemen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je allemaal? Defensie wil vaker burgers uh, gaan inzetten. Dan moet je denken aan juristen, chirurgen, ondernemers. Allemaal mee op missie. Dus uh, naast de soldaten. Niet om te vechten, maar om te helpen opbouwen in allerlei gebieden. Uh, en Nederlanders die zijn verslaafd aan de overheid. Hmm. In plaats van dat je zelf dingen doet, kijken we altijd naar, voor hulp naar de overheid. Die moet helpen. Dus daar gaan we straks over praten in Goedemorgen Nederland. Kijk eens aan. Nieuwe verslaving. Oh, is Radio 1. Wij zijn verslaafd aan Jan. Jan? Oh. Nou, dank je. Goedemorgen, uh, luisteraars. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt dat de machtblokken in Egypte onverzoenlijk zijn. En zei in het NOS Radio 1 journaal dat de militairen de steun voor de moslimbroederschap volkomen hebben onderschat. En de moslimbroeders overschatten de steun die zij onder de bevolking hebben, zegt Timmermans. De Telegraaf Media Groep gaat verder reorganiseren. Er worden naar verwachting nog eens 350 banen geschrapt. En ook moeten er voor circa 50 miljoen euro extra aan kosten worden bespaard. Aanleiding voor de nieuwe reorganisatie zijn de alsmaar dalende advertentieinkomsten. In het Mont Blanc gebied in Frankrijk is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man van 29 was met twee anderen aan het klimmen in het skigebied vlakbij Chamonix toen hij viel. En hoe dat kon gebeuren is niet bekend. En onderzoeksinstituut Altera wil betere afspraken over bestrijding van de malaria-mug. Zo moeten er duidelijke regelingen komen over wat er moet gebeuren met oude gierkelders en rioolbuizen. Want daarin zitten steeds vaker malaria-muggen. Als regenwater in kelders en buizen zich mengt met mestresten, kunnen de muggen zich goed vermenigvuldigen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. De Defensie wil vaker burgers inzetten. Nederlanders, verslaafd aan de overheid. Slavernij bestaat nog steeds en het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. En wij zijn deze hele week op de kermis... Nee, een belevenis, een klasse apart. Nog meteen meer op Radio 1. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Defensie wil een reservistenbureau opzetten... waardoor burgers gemakkelijker kunnen worden ingezet... bij grote militaire operaties. Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunnen de soldaten het niet alleen af? Uh, nou, dit is in feite aanvullend op wat soldaten doen. Het zijn vooral aanvullende deskundigheden die we met deze formule prima kunnen invullen. Want even voor de duidelijkheid, een reservist, uh, dat is iemand die in vroeger in het leger zat en opnieuw kan worden opgeroepen, of is dat breder? Nee, dat is uh, breder hoor. Je moet bij reservisten uh, uh, denken aan gewoon burgers die in een, in een bedrijf werken en die we... Uh, ja, die dit als een soort bijbaan uh, hebben gekozen... en die was parttimer bij de krijgsmacht kunnen inzetten. En om wat voor banen gaat het dan? Om wat voor functies? Ja, dat kan van alles zijn. Uh, we hebben eigenlijk twee soorten reservisten. In totaal hebben we zo'n 4000 reservisten... die verbonden zijn aan de krijgsmacht door heel Nederland heen. En uh, drie kwart ervan uh, zijn reservisten die we inzetten voor nationale taken. En die zijn ook verbonden in eenheden die we door heel Nederland hebben georganiseerd. We werken ook nauw samen met onze eigen eenheden... En een kwart daarvan zijn er meer specialistische reservisten die we in de hedendaagse missies heel hard nodig hebben. Wat voor specialisme heeft u het dan over? Nou, wat wij zien in de huidige missies, omdat wij natuurlijk als defensie steeds meer worden gebruikt om onze economische belangen ook te behartigen in het buitenland. Dat we, we hebben natuurlijk belang bij stabiele regio's. Dat betekent dat de aard van onze missies zich ook steeds meer gaan bezighouden met het, het wederopbouw van die regio's. En zorgen dat er stabiele instituties zijn. En dat vereist weer heel veel specialistische kennis. Maar een, een concrete baan. Stel, ik ben aannemer. Kan ik dan bij het leger terecht als reservist? Of... Ja, absoluut. Ik zal u een paar voorbeelden geven uit ja. mijn eigen ervaring. Uh, ik ben zelf commandant geweest in Oerenskan. En ik had reservisten bij me, bijvoorbeeld chirurgen. Uh, uit ziekenhuizen in Nederland, uh, anesthesisten, uh, verschillende soorten uh, medisch specialisten, uh, die uh, heel duur, heel schaars zijn, uh, die natuurlijk in Nederland in de ziekenhuizen een enorme ervaring hebben opgedaan, uh, maar die wij ons niet altijd kunnen veroorloven, die we in die inzetgebieden wel nodig hebben. Uh, en die ons dan hielpen om, om daar de medische verzorging in te richten. En die deden daar zelf dan weer unieke eigen medische ervaringen op... die ze weer meebrachten naar de ziekenhuizen toe. Ja, Ik lees hier bijvoorbeeld ook dat het om juristen gaat, uh, de gewone ondernemers. Ja, dat is een ander voorbeeld. Je bent in zo'n land natuurlijk bezig met, met, met wederopbouw. Je probeert de, de rule of law, de rechtspraak, weer op poten te zetten. Uh, nou, daar helpen rechters bij, daar helpen advocaten bij. Uh, je probeert ook het onderwijs weer te helpen op gang te brengen. Nou, daar hebben we onderwijzers en, en andere deskundigen die ons daarbij helpen. Dus we hebben eigenlijk een hele pool aan, aan deskundigheden op, op hele diverse gebieden door heel Nederland heen. ...van mensen die zich ook betrokken voelen bij, uh, bij Defensie... ...die ook graag iets extra voor de samenleving willen betekenen. En die, hier, uh, die dit ook zien als een stukje zelfverrijking. Want je ontwikkelt jezelf ook als persoon... ...en je doet er ook wat extra ervaring op op je vakgebied... ...die je naar je eigen werk weer kan meenemen. Ja, want dat zijn de argumenten voor deze mensen om zich bij het leger te melden. Ja. Iets, iets anders dan anders. Uh, iets doen voor de samenleving. Ja, het is echt een win-win-win situatie. En iedereen maakt daar zijn eigen keuze in, iedereen heeft zijn eigen motieven. Maar dit zijn wel hele belangrijke motieven erbij. En ook voor de bedrijven zelf. Uh, ja, alle bedrijven investeren toch ook in de, in de verdere opleiding en de verdere vorming van hun personeel. Nou, dit is ook een vorm van investeren in je eigen personeel. Die daar toch weer ervaring mee opdoet, uh, ook op persoonlijk vlak en op professioneel vlak waar het bedrijf zelf ook weer beter van wordt. Maar in toenemende mate verandert de aard van het leger. Vroeger was het uh, om te vechten, daarna werd het om te verdedigen. Nu is het vooral om op te bouwen. Het is breder geworden, inderdaad. Ja, dat, dat vechten is natuurlijk onze kerntaak. Wij, wij gaan per definitie naar, uh, naar gebieden waar het onveilig is... en waar je dus in gevechtssituaties kan belanden... Uh, maar in die gebieden proberen wel een effect te bereiken. En dat is toch weer het stabiliseren van zo'n land en het helpen opbouwen van zo'n land. Nou, zeker in de beginfase, als het heel onveilig is... Ja, dan kunnen uh, de eigen overheden die kunnen dat nog niet invullen. NGO's kunnen daar vaak nog niet werken. En dat is precies de fase waarin dit soort specialisten uh, de eerste start kunnen maken. Moeten die specialisten ook kunnen vechten? Worden ze daar ook op voorbereid? Nou, ze moeten zichzelf wel kunnen verdedigen. Ze dus wel wat, in hoe, het, uh, wat moeten ze dan doen? Uh, ze worden ook militair opgeleid. Ze krijgen een soort basisopleiding. Uh, daarom zijn ze ook reservisten. Ze worden gemilitariseerd. En ze kunnen dus mee naar crisisgebieden. En ze kunnen, uh, natuurlijk, uh, ze krijgen geen gevechtstaken. Daar hebben we onze reguliere eenheden voor. Maar bijvoorbeeld, een voorbeeld: in Afghanistan of in Irak, een konvooi wordt aangevallen en het is alle hens aan dek, dan wordt er van zo'n reservist verwacht... dat ze ook een wapen oppakken en mee kunnen schieten. Nee, daar hebben we natuurlijk onze hele beveiliging rond voor zo'n convoy voor ingericht. Die doen dat primair. Maar stel dat het puntje maar in geval van komt... nood moet hij zichzelf kunnen beschermen. Dus voor zelfbescherming, daar wordt hij voor opgeleid dat hij dat kan doen. Is de inzet van de reservisten ingegeven door bezuinigingen? Nee, absoluut niet omdat nee, het dit, goedkoop dit is, is eigenlijk een, een soort add-on, een soort aanvullende capaciteit die wij nodig hebben. Aanvullend op de eigen capaciteiten. Want het gaat met name om specialistische, heel specialistische categorieën die we eigenlijk onszelf niet kunnen veroorloven. Die we ook niet continu nodig hebben. Die we alleen in bepaalde pieksituaties nodig hebben. En dan is het veel handiger als je dat op afroep kan doen door mensen die daar gewoon dagelijks mee bezig zijn. Die daar veel ervaring in hebben. Nu is het zo dat gewone militairen worden voorbereid op buitengewone taken. Gevaarlijk werk, traumatiserend. Ook, krijgen deze reservisten ook zo'n opleiding waardoor ze, waarmee ze echt goed worden voorbereid op de plek waar ze naartoe gaan? Ja, ja ze, gewoon, ze krijgen gewoon een vooropleiding naar een missie toe. Ze krijgen ook de missiegerichte opleiding. Dus ze worden helemaal voorbereid ook op, nou, je gaat naar die missie toe, je komt in die omstandigheden terecht. Dat kan er gebeuren, zo zijn de regelingen eromheen. Uh, eigenlijk een voorbereiding zoals we dat bij al onze eigen militairen ook doen. En ze krijgen een, een basis militaire opleiding, zodat in geval van nood ze zichzelf kunnen beschermen. En ze, ja, ze treden toch op in crisisgebieden. Uh, en tot nu toe zijn uh, de ervaring, want we hebben er honderden ingezet de afgelopen jaren... en zijn ze er zeer enthousiast over, want het, voor hun is het ook een verrijking. Wat vindt u in dat verband van het feit dat een Sabrenica-veteraan... geld heeft gekregen van Defensie, omdat in het verleden... die begeleiding niet goed was geregeld, en nu dus blijkbaar wel? Ja, dat is natuurlijk een hele andere situatie geweest. Maar, maar... wat vindt u daarvan, dat deze meneer nu na lang procederen... ja, uiteindelijk gelijk heeft gekregen van de rechter? Nou, ik ben heel blij voor hem zelf dat, die, dat er nu duidelijkheid over is. He, wat, uh, wat de rechter heeft gezegd is dat het, het zorgsysteem van Defensie, uh, daar is niks mis mee. Alleen in dat geval, voor, voor deze specifieke meneer, hebben wij bepaalde fouten gemaakt of is er een bepaalde nalatigheid geweest. Nou, die duidelijkheid is er nu en dat gaan wij nu samen met, uh, met de betrokken militair, gaan we dat recht Wat gaat u doen met al die andere oud-Dutchbetters uh, die inmiddels ook zien dat er mogelijkerwijs dus uh, wat te halen valt bij Defensie? Nou, mocht daar ook aantoonbaar fouten zijn gemaakt, dan gaat er natuurlijk hetzelfde mee gebeuren. Maar we hebben ook uit die tijd heel veel lessen geleerd. Hè? Ons zorgsysteem en de hele begeleiding rondom missies de afgelopen jaren, ook naar Afghanistan toe en naar de andere missies toe... heeft zich enorm ontwikkeld. Dus dat is helemaal geprofessionaliseerd. Dus ik, ik ben heel, eigenlijk heel trots op hoe dat nu is ingeregeld. Tot slot, nu we u toch aan de telefoon hebben... de minister van Defensie, Hennis Plaskaart, is bezig met het schrijven van een nota... over de toekomst van het leger. Wat moet daar absoluut in komen te staan? Als het, als het aan u als hoogste baas van de strijdkracht ligt. Over reservisten bedoelt u dan, hè? Nou, nee, in het algemeen. Hè. Het leger bestaat blijkbaar dus nu. Hebben we net gehoord uit reservisten en soldaten. Nou, dus... in ieder geval dat het allebei nodig is. Uh, ik denk dat wat, uh, wat er in die nota moet, uh, komt staan... is natuurlijk het belang van een krijgsmacht. Waarvoor heb je een krijgsmacht? Uh, we hebben natuurlijk bepaalde kaders waarbinnen we die krijgsmacht kunnen inrichten. En binnen die kaders moet je keuzes maken van, oké, okay, wat, wat, wat is dan prioritair? en wat u zorg zorgen? Krijgt, wat heb ik naar de toekomst toe nodig? En maak, dat moet in die nota staan. Ja, maakt u zich zorgen over wat er in die nota komt te staan? Uh, nou, ik maak me wel zorgen over de kaders. Ja, uh, kijk, of u toch uh, wel uw werk gewoon kunt doen dan? ...werk kunnen doen, maar ook het belang van de krijgsmacht. Als ik kijk naar de afgelopen tien jaar... ...dan is de krijgsmacht eigenlijk nog nooit zoveel ingezet... ...als de afgelopen tien jaar. En je ziet dat Nederland is volledig afhankelijk van het buitenland. Onze hele economie is daarvan afhankelijk. Dus wij hebben enorm belang bij stabiele afzetmarkten... ...bij stabiele markten waar we onze grondstoffen vandaan halen... ...bij stabiele aanvoerlijnen. En daar heb je die krijgsmacht ook voor nodig. En dat doen wij samen met BZ en andere departementen. Maar de krijgsmacht is daar een cruciaal instrument in... En ja, het komt niet voor niks. Je moet er wel in blijven investeren. Kortom, spannende tijden voor het Nederlandse leger. De commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. Dank okay. u wel. Ja, graag gedaan. De vraag van vandaag Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. Lage Vuurse gaat aanstaande vrijdag op slot... vanwege de uitvaart van prins Frizo. Maar hoe sluit je een dorp af? Bernd Snijders, Haarnems burgemeester... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... heeft het antwoord. Nou, Dan maak je dus een, een, een, een verordening met een uh, sluitende tekst... waaruit blijkt dat mensen die niet in de gemeente wonen... en niet uh, bijvoorbeeld uh, genodigd zijn uh, voor die uh, begrafenis... Uh, dat die op dat moment geen toegang hebben tot het grondgebied van de lage vuur. Dat moet allemaal goed omschreven worden. En dat moet dan, omdat het een voorzienbare omstandigheid is... dus het is iets wat pas over anderhalve dag plaatsvindt... dat moet dan door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Zo werkt het in de praktijk. Heeft u een vraag bij de actualiteit... mailt u ons dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de kermis. Daar is de hele week onze verslaggever Roy Hirkend. Dan lopen we op de kermis. En dan komt Albert Ordeman. Ze moeten tegen. Want die staan ook al op de kermis. Generaties lang, de familie trouwens. U ook? Ja, zeker. Ja, ja. mijn vader ook. Ja, en uh, verschillende kinderen zijn hier geboren van ons. Dus, uh, kleinkinderen ook, hè? Kleinkinderen en neefjes en nichtjes, ja. ja. Dus echt generaties. Ja, en die komt dus zelf uit de kermisfamilie en ook getrouwd weer met iemand die uit de kermisfamilie kwam? Ja, ja. Meestal wel. Ja, heeft iemand wat gewonnen, in, hè? Ja, ondanks dat er weinig mensen zijn, hè? Ja, ja, ja. Nou, dan mogen ze uitzoeken wat ze willen. Ja, echt wel. Een mooie Tedbeer, Is heel populair. Ja, ja. Dus... Nou ja, en mijn zonen die doen de grote attracties, hè. Ja. En ik maar iets kleiner. Ja. ja, iets rustiger aan. Ja, ja. Zo werkt het dan? Zo werkt dat, ja. ja. Een beetje ruimte maken hè, voor de jonge generatie. Ja, ja. Doorgaan en dan gaat u iets kleiner. Ja, dan kunnen ze weer groeien. Hè? En dat zit natuurlijk in de genen. Ik heb het al met uw zoon Albert uh, erover gehad. Hè. Uh, het zit een beetje in het bloed, stroomt in het bloed. Blijven trekken, terwijl mensen die gewoon uh, in een huis wonen, net als ik, die denken, gaat dat nu nooit vervelen. Nee, het is iedere keer weer anders. Uh, je komt in iedere leuke plaats in Nederland, dus wat wil je nog meer? Ja. Overal zijn leuke winkeltjes. Ik weet alles, dus het uh, ja. komt helemaal goed zo. U weet in iedere stad uw eigen adresjes, ja. uw eigen plekjes. Ja. Lekkere bakkers, goede slagers en ja, dat ja. is toch helemaal leuk. Ja. Leuke terrassen overal. Ja. Nou, goeiedag vandaag. Dankjewel. Doei. doei. doei, doei. Ja, ik ben dus uh, Art Ordeman. Ik ben de vader van uh, Albert en Willy Oderman. Ja, maar opa, die zou dus nu 106 zijn. En ja, goed, daarvoor ook drie generaties, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wel, ja, ik denk zo rond de bijna 200 jaar. Dat is een enorme tijd. En dan wordt het ook met de paplepel ingegoten. Dat hebben we vandaag ook gemerkt toen ik bij uw zoon Albert op bezoek was. Ik bedoel, zijn zoon gaat vermoedelijk ook weer gewoon op de kermis staan. Dat werkt nog steeds zo, dat eigenlijk 99,99% kermisexportant blijft. Er zijn er eigenlijk maar weinig wie je daar niet voor kiezen. Ja, hoe, hoe komt dat, denkt u? Ja, eigenlijk uh, vind ik dat best een moeilijke vraag. Ik heb dus uh, mijn zoons uh, toen die tijd, de wou ik echt graag dat die doorgingen en studeren, zeg maar. En uh, dat ze daarom later de keuze hadden van wat ik ik gaan doen. Maar toen ze 16, 17 jaar waren, de, toen hadden ze de keuze al gemaakt... En daar kon ik er niks aan doen. Wat, dat moet toch iets zijn dan? Wat, wat trekt jullie daarin? Het is, zal wel het, het avontuur zijn. Het wisselende werk, zeg maar. Het is dus absoluut geen makkelijk uh, baantje. Uh, we werken dus uh, weekenden, uh, paas, uh, kerstmis, uh, ga zo maar door, zeg maar. Lange dagen? Lange dagen, want uh, ja, door de week hier is het bijvoorbeeld... Uh, een uur dat je gaat sluiten, ben je nog niet klaar. Moet je de kast nog opmaken en dat soort dingen. Maar je moet smorgens ook je voorbereidingen treffen. Dus het is niet van, uh, van acht tot vijf. Nee, je bent echt wel uh, denk ik, een uurtje of 15 minimaal aan het werk per dag. Ja, ja. en dat is ook eigenlijk uh, wel iets typisch. Een expertant die, die telt eigenlijk nooit geen uren. Niet van ik heb uh, zoveel uur gewerkt en nou heb ik zoveel verdiend. Dat, dat, dat is, komt bij geen expertant uh, naar boven. Maar het is, ook iets, het is natuurlijk ook een, een reizend beroep. Jullie, jullie gaan van stad naar stad en daar zit een bepaalde vrijheid in misschien. Ja, maar dat zei ik al in het begin. Dat is ook het avontuur. Ja. Kijk, uh, de meesten zeggen, oh, ik ben blij dat hij afgelopen is. En dan gaan ze weer naar een volgende kermis toe, zeg maar. Ja. Begrijp je? Maar uh, en dat is, de een is wat uh, gemoedelijke. Hier is het een beetje, een beetje stressvoller, laten we het zo zeggen. Dat is uh, veel hectiek. Maar zo is iedere kermis... Anders, en dat is ook de wisseling en de aantrekkerskracht, denk ik, van het kermisbedrijf. Een verslag vanaf de kermis door Roy Heerkens. Zometeen, de slavernij is officieel 150 jaar geleden afgeschaft, maar niet in West-Afrika. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2004. Deze dag. Een duidelijk verzwakte paus Johannes Paulus II... gaat deze dag, 15 augustus in 2004... voor in een grote openluchtmis in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een indrukwekkende gebeurtenis volgens vaticaankenner Stijn Je zegt Lourdes 2004, dan weten ze allemaal waarover het gaat... en springen bij sommigen nog de tranen in de ogen. Omdat die paus werkelijk met zijn laatste krachten nog één keer naar dat beroemde Maria Bedevaartsoord is gegaan. Nou, hij was al ernstig verzwakt, uh, ging eigenlijk ook niet meer op reis. Was voor de mensenmenigte uh, vrijwel niet meer verstaanbaar. Maar hij heeft toen gezegd, ik wil nog één keer op reis en dan wil ik naar Lourdes. Maar ja, dat, hij maakte toen heel veel indruk op de mensen... omdat hij met bijna met zijn laatste krachten nog één keer naar dat Maria Bedevaartsoord wilde. En het was ook nog heel warm... En, uh, dus het was, uh, en iedereen had daar wel een beetje door dat dit wel eens een historisch bezoek zou kunnen worden. Goedemorgen, hartelijk welkom bij deze uitzending in, die wij rechtstreeks vanuit Lourdes brengen voor Nederland en Vlaanderen. Hartelijk welkom. In van de Kijk, wij, wij ook als, als journalisten die die pauze eigenlijk van dag tot dag op de voet volgden... hadden wel door dat dit wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat hij Rome zou verlaten. En hij heeft toen ook gezegd, dat is later pas bekend geworden... hier, hier beëindig ik mijn pelgrimsreis. Nu kun je dat op twee manieren opvatten. Uh, ik ga nu naar huis toe, maar uh, eigenlijk ook in zijn entourage uh, heeft iedereen het opgevat van... nou, dit is mijn laatste reis, uh, het zit er bijna op... En, negen maanden later uh, overleed. Vergeet niet dat voor die mensen die, die toen ook weer massaal naar Lourdes kwamen, is er eigenlijk maar één ding belangrijk. Ze willen de paus zien. Uh, ze willen hem bijna aanraken. En, uh, maar dat kwam van, van twee kanten. Want de paus wilde steeds naar de mensen toe. Dus hij heeft zelf gevraagd om nog één keer naar Lourdes te gaan. Het probleem was dat hij nauwelijks meer verstaanbaar was. Ja, de zaal. Laten we bidden. Zusters en broeders. Toespraken werden toen heel vaak voorgelezen. Stond er iemand naast de pauze die de woorden van de pauze uitsprak? En hier ook, hier was hij ook nauwelijks meer te verstaan. Hij had de krachten niet voor, maar ik denk ook dat voor de mensen was het eigenlijk ook voldoende om te zien en aan te raken. En het had eigenlijk ook alle trekken van een afscheidsconcept. Je ziet dat rond dat bezoek aan Doordes ook allerlei stemmen opkomen... ook binnen het kardinale college. En, en kardinaal Simons heeft het bijvoorbeeld ook gezegd... dat gezien die precaire gezondheidstoestand van de paus... die bijna niet meer kon praten... dat er bij een volgend conclaaf misschien maar eens uh, gepraat moet worden... wat de kerk moest doen als een paus werkelijk niet meer zou kunnen besturen... zou niet, niet meer zou kunnen functioneren. En het is natuurlijk wel aardig om te zien, jaren later... dat de opvolger van Johannes Paulus II... Uiteindelijk, omdat hij vond dat hij de krachten er niet meer van had, is afgetreden. Dus in die zin is dit ook nog eens een belangrijk bezoek. Stijn Fens vertelde over dat laatste bezoek aan Loerdes van paus Johannes Paulus II vandaag in 2004. Accidentally in love van de Counting Crowds. Het is zeven minuten voor tien en u luistert naar de Caro op radio 1. 150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft, maar niet in Westelijk Afrika. Alleen al in Mauritanië zouden meer dan een half miljoen slaven zijn. Goedemorgen, Lotte Pelkmans. Goedemorgen. U bent uh, cultureel antropoloog, verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. En u heeft ook onderzoek gedaan naar die slavernij in West-Afrika. Uh, uh -huh. Als we het over slavernij hebben, wat voor soort slavernij uh, betreft het dan? Uh, dit soort slavernij gaat eigenlijk over historische vormen van slavernij... die uh, uh, al enkele eeuwen bestonden in Westelijk Afrika. Het gaat daarbij met name ook over groepen die uh, dus binnen West-Afrika... andere groepen tot slaaf hebben gemaakt in het verleden. En tot op heden leven uh, in sommige gebieden... Maar dit verschilt heel erg van land tot land. Uh, families die vroeger slaaf waren of dus nog steeds slaaf zijn... Uh, in bij de families die hen tot slaaf gemaakt hebben. Ja, en wat moeten deze slaven doen... Um, ook dit verschilt weer heel erg van land tot land en van plek tot plek. Het kan gaan van heel extreme vormen van uitbuiting. Bijvoorbeeld uh, in Moorse nomadenfamilies in Mauritanië zou het kunnen dat een vrouw uh, seksueel misbruikt wordt door haar meester, uh, alle fysieke zware werk doet, uh, geen toegang krijgt tot scholing of zelfs uh, niet verwacht wordt te bidden of uh, zich religieus te gedragen zoals uh, andere mensen in de samenleving. Uh, soms ook bijvoorbeeld melk geven voor de kinderen van de elitefamilie waar zij slaaf voor is. Maar dat is dan een heel extreem geval. Uh, uh, helemaal aan de andere kant zijn er ook groepen die bijna trots zijn op het feit dat ze verbonden zijn met elite-families. En voor die families af en toe kleine klusjes uh, moeten doen. Uh, bijvoorbeeld bijstaan bij de verkiezingen of... Uh, hun dochter sturen om als dienstmeid in de stad uh, te komen werken. U heeft het vooral over vrouwen nu, mannelijke slaven. Waarvoor worden die ingezet? Uh, mannelijke slaven, in uh, vaak de, de, de meest extreme vormen, laten we zeggen, van slavernij die nog voorkomen in West-Afrika, uh, vinden vaak plaats in, uh, bij nomade uh, families. En dan zijn de mannen degenen die het vee uh, uh, begeleiden. Uh, en met het vee rondlopen om uh, uh, voeding en uh, uh, drinken te vinden. Ja. Um, en bijvoorbeeld ook ja, eerder vuile klusjes of zwaar fysieke arbeid... Uh, huizen bouwen in sommige gebieden... het maken van bakstenen aan de hand van kleien. Uh, nou ja, is dat er, soort dingen. Is er sprake van slavengezinnen, met andere woorden... man, vrouw, kinderen die ergens dan worden ingezet... de man voor zijn taken en de vrouw voor de haren? Uh, ja, Zeker. Uh, het is wel vaak zo dat ze, uh, huwelijken worden door de meester, uh, eh, door de eigenaar, bij wijze van spreken, goedgekeurd of afgekeurd. Uh, met name omdat is, uh, een, familie, een meesterfamilie uh, zijn rechten op de afstammelingen van zijn slaven wil behouden. En vaak is het ook zo dat, ook al is een slavenvrouw getrouwd met een slavenman, om het maar even zo te zeggen, dat dus de seksuele rechten... Uh, ja, dat de meester daar tussen kan komen. Ja. Dus. Hoe is het mogelijk dat dit nog steeds aan de gang is? Dit zijn allemaal landen in West-Afrika... die het handvest van de Verenigde Naties hebben ondertekend. Vrijheid van mensenrechten ja. wordt uh, daarin geregeld. En toch kan dit blijkbaar gewoon bestaan. Of ja. is het, uh, ligt het onder vuur in die landen? Uh, het ligt zeker onder vuur. Ik... Ik wil ook nog even recht zetten. Er werd in het begin gesuggereerd dat slavernij nooit is afgeschaft in Westelijke Afrika. Maar dat is wel zo. Officieel zijn er dus meerdere wetten geweest. Zowel van de Franse koloniale overheden die die landen als kolonies hadden. Al in 1905 waren daar de eerste officiële wetten voor de afschaffing van alle vormen van slavernij. En later, bij de onafhankelijkheid van de meeste van deze West-Afrikaanse landen, zijn er ook nog eens in de grondwet. Uh, Klaus opgenomen waarbij ervan uitgegaan wordt ja. dat er überhaupt geen slavernij is. Mevrouw Prelmans, tot slot, uh, heel kort nog even. Verwacht u dat er een, in de nabije toekomst een situatie ontstaat waarin slavernij echt wordt afgeschaft? Er zijn dus steeds meer landen waarin uh, antislavernijbewegingen opkomen. Dat zijn uh, lokale bewegingen die zich heel erg inzetten voor de zaak en uh, ook heel erg proberen te sleutelen aan het rechtsapparaat. En de meeste van hen zijn redelijk succesvol in die zin dat er nieuwe wetten zijn ontstaan okay. uh, die het uh, hebben van slaven criminaliseren. Maar de toepassing dank daarvan blijft problematisch. Ik dank u wel. Lotte Pelkmans was dat over slavernij in West-Afrika. Wij zijn straks terug na tien uur.